and the same, get you another name, switch up the batteries.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 En 35 jaar de lokale radio ZFM hier in het dorp. We gaan een plaat draaien uit de top 2000. Ik weet niet of je geluisterd hebt. Alle 2000 platen kwamen bij Radio 2 langs tot en met 31 december. En de nummer 1 was Queen and the Bohemian Rhapsody. Bijna in Zandvoort ook de nummer 1. Maar hij werd net verslagen. Dus de platen behaalden de nummer 2 positie hier in Zandvoort...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 Hier in Stamford. Dat is uh, deze single van uh, Marco Borsato. En de waarheid. Uiteraard na zijn uh, vrijspraak uh, over waar hij van beschuldigd werd. Zo dadelijk gaan we naar Randal Lawson. Dat betekent de Pit Reports, maar eerst de uh, Boontown Rats.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 de Jonctime Touringkantje, dat is mijn eigen race-serie natuurlijk. En, uh, dus af en toe heb ik wel eens gedacht... nou, dat winkeltje was soms slecht nog niet. Maar uh, ja, vrijheid, bijheid, hè, dat is het ook wel weer. Ja, Om, zo is uh, het. En alles uh, komt uh, een keer naar eind. En uh, ja. alles komt daar uh, op een gegeven moment een eind. En uh, ik heb de, de agenda voor dit jaar alweer helemaal vol staan. Dus, uh, en ik, ik zit uh, genieten van het leven, jongens. Dus het uh, is het mooiste wat er is. Ja, mooi. Is lekker? Ja, lekker. Ja, nou, mooi weer 2026 20 dan. Ja. En uh, dat, ja, dat, geldt, dat geldt uh, natuurlijk ook voor... Uh,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 maar het gaat wel serieus harder dan vroeger. Maar dat is natuurlijk heel mooi. Maar oudersport wordt heel erg hard te gaan. Ja, zo is het.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 Lekker rustig, uh, Renald. Het is wel heel erg lekker rustig. Ik heb niet zo heel die toch die er allemaal aan de start staan. Uh, kijk, vroeger hadden we natuurlijk enorm veel vrachtwagens, maar ook dit jaar heb ik daar nog niet zo heel veel van gehoord. ik denk, nou die gaat meedoen, die gaat meedoen. Dus, uh, uh, uh, het lijkt het in de media ook wel wat stiller, uh, rondom Dakar.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 Oké, okay, dus er zal het kan of ook wel weer in. Die doet het meestal toch? Precies. Dus, ja, die is nou, nog van... steeds dienst daar. <lacht> dus, uh... dan, dan moet hij gewoon lekker daar heen gaan. Ja, helemaal geweldig. Ja, ik moet, even, ik moet er ook even in komen. Volgende week weet ik misschien wel veel meer te vertellen ervan, Maar nu in, in, in oktober is voor mij... Ik zit nog een beetje in een vakantiemodus. Nee, he, je hebt gelijk. Hey, dan gaan we even kijken <lacht> naar de Formule 1.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 Uh, dus die, uh, daar, daar moeten we maar zien waar die daar op de poppen gaan komen. Uh, uh, Ferrari gaat binnenkort volgens mij, die, die was zo heel snel dat ze een auto gaan lanceren. Ja. Dan hoop ik dat die het beter gaat doen als uh, die van 2025. Ja, bij de uh, presentatie je, geeft ze al de, de originele auto zoals die in 2026 gaat rijden.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 Ja, het, ja. Misschien rijdt, misschien rijdt kennelijk wel iedereen weg, hè? Ja, ja die, die, die <lacht> rijden natuurlijk wel gewoon met een uh, Ferrari-motor uh, rond. Die rijden gewoon met een Ferrari-motor. Als nou, je het zie goed in orde hebt en ze hebben de rest goed in orde... en ze hebben daar wat uh, uit hun nieuwe fabriekje getoverd... Uh, dan staat iedereen daar met een open mond te kijken. Nou ja, <lacht> jongens, uh, uh, ik, ik verwacht het niet, maar je weet het nooit, hè. Het blijft Formule 1, dat, je weet het nooit. Dat, dat zal het zijn, <lacht> Bottas of zo, in één keer uh, steeds op uh, de eerste plek.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 Uh, die, uh, die last hebben van hun uh, rug door dat, uh, dat gestuiter gestuite ja. van die auto's. Ja, nou dan stop je de ik ze in zeg ik dan maar weer <lacht> ja Ze krijgen genoeg betaald waar, waar je zeggen. Ze krijgen er genoeg voor betaald. Dat <lacht> is ook zo. Nou, ja, ik, ja, ik zat gisteravond uh, darten te kijken in uh, Alley Pally in uh, Londen, in uh, Londen-Noord. Het ja. ja. jaarlijkse WK en had je de wedstrijd van uh, Gian van Veen tegen Gary Anderson. Nou, ja. dat gaat daar om, ook om tonnen wat ze per gewone wedstrijd hè, verdienen. En ik geloof dat de winnaar uh, zo'n kleine 2 uh, miljoen pond krijgt uh, uh, morgen of uh, vanavond. Nou ja, dan ben je toch wel even weer langs de, zeg maar, de oogarts geweest om te kijken of je ogen oogjes echt goed doen. Dan wil je toch wel goed, goed in het vakje gooien, zullen we zeggen. Ja, nou, is het wel de moeite waard, ja. Ja, dat is wel zeker de moeite waard, ja. Nou, dat is, dat, ook daar, hè. Ik, ik, volgens mij vroeger Raymond van Barneveld kreeg maar iets van 100.000 pond, hè. Dus ook daar is het een beetje extreem eh, misgegaan, zeg maar. Ja, ja. Eh, en de commercie natuurlijk mee, mee gaan doen in het heel verhaal. Maar ja, uiteindelijk moet je dan wel steeds die pijltjes in dat bordje gooien.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 Nou ja, laten we nou hopen dat hij met die uh, onze Hollanders gewoon heel veel moeite gaat krijgen. Dat denk ik wel oh, hoor. Ja. Nee, ik denk dus, het wel. Nou, dat, uh, en als we als, als als als toch weer een Nederlandse wereldkant hebben, jongens, dat kleine landje. Want Engeland is natuurlijk wel de bakenmaat, hè? Daar, is het allemaal wel, uh, daar komen ze allemaal vandaan. Hè. Elke, elke kroeg staat wel een hè? daar. Dus, ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> dus uh, daar is het sowieso helemaal oké. Okay. Nou, spannend. Ja, spannend. Ja, zeker ja, weten vanavond. En is en, en natuurlijk spannend. En de Formule 1. En jongens, uh, het is ik heb nog steeds het vragen, gaat Piero GP, blijven ja. in Red Bull of niet, hè? Nou ja, ja de ene keer lezen we weer dat hij uh, toch weggaat. En de andere keer, ja. nee, hij blijft toch. Maar... Hij blijft toch. En, uh, dus uh, ik ben heel benieuwd hoe, uh, door wat daarmee gaat gebeuren. Probeert hij zijn marktwaarde uh, een beetje op te schroeven of zo. Ja, uh. we weten inmiddels wel wat, wat er allemaal aan de hand is geweest natuurlijk. Een vervelende situatie ja. met zijn vrouw. Ja. En, uh, maar dat, uh, en ik hoop, ik hoop uh, het beste voor haar dat ze er gewoon helemaal bovenop komt. Dus dat is natuurlijk heel belangrijk.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 Ook weer niet. Nee. Dus. Maar, maar ze ja. hebben maar 7900 kilometer te rijden hoor. Dus, uh. Ja, dan weet je, in, in een zandbak, dat valt wel mee. Joh. Dat Moe, valt wel mee. Uh, een, een klein afstandje. Ja. ja Ongelooflijk nee, nee. hè. Weet je, en, en heel veel daarvan is natuurlijk wel, noemen ze een liaison. Dat zijn dus de verbindingsetappes. Ze hebben soms uh, hebben ze een special stage van 150 kilometer. Maar verbindingsetappen van 350 kilometer. Dan heb je eerst nog lekker vol gas lopen poelen. En dan kan je nog zeg maar kilometer naar je volgende bivak. Serieus, ja. serieus, serieus. Heel veel respect voor al die jongens. Heel serieus, komen hoor. ze nog net als vroeger trouwens... echt door van die kleine dorpjes...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 uh, Loop, hoe bedoel je? Nee? Loop, uh, nou, Loop heeft alles gereden wat er maar gereden kan worden. Sebastian heeft normaal gereden, DTM gereden, maar hij is gewoon natuurlijk wel een meervoudig wereldkampioen Remy rijden. Dus ja, Sebastian Loop is uh, jongens een van de grootste coureurs die je maar kan bedenken. Die man, oh, uh, die, volgens mij heeft hij zelfs niet, heeft in een van auto getest. Dus oh, oké. Die kan alles. We gaan kijken hoe hij het uh, gaat afbrengen tijdens de uh, Dakar Rally. We, we wachten het helemaal af en, uh, en volgende week uh, gaan we ja, aftellen richting die eerste test. En dan gaan we kijken hoe de Hollanders er staan in Dakar. Ja, dat lijkt me een heel goed uh, oh, en, idee. En, en, en volgende week is het voor 10 januari is het volgende week toch? Ja, 10 januari.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 Ja, jongens, uh, fijn weekend. Ja, hetzelfde. En uh, oh. ja, geniet lekker van je zaterdagavond. Ja. Ja. En de Dakar natuurlijk, hè? En uh, misschien puiltjes gooien. Ik, ik ga tas uitpakken hier. Oh, Oké, okay. okay. Rendel, dankjewel, hè? Oké. Okay. Hier is de Doei. nummer 1 uit de top 2000, Bohemian Rhapsody trigger now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 Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. As has the devil put aside for me, for me, for me.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 Donna bijvoorbeeld, die kennen haar allemaal van, uh, van het krijten. Die zegt, weet je wat, ik maak daar een thema van. En allemaal andere initiatieven. Soms voor de aard denk nou, hey, misschien kunnen wij er iets uh, thematisch mee. krocht heeft het al over toneelvoorstellingen. Uh, mensen van Classic Concert zeggen muziek van 200 jaar geleden. Dat zijn allemaal dingen die al heel klein lokaal gebeuren. En daarnaast zijn er natuurlijk van ook andere activiteiten. Koen zal langs de scholen gaan. Er zullen avonden komen over de geschiedenis.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 In de afgelopen top 2000 werd het ook duidelijk: de platen uit de, de jaren 80 zijn het uh, meest populair. En dat scheelt, want uh, je hoort op de zaterdagmiddag hoor je er heel veel loskomen. komen, waaronder deze van de Jarbro en People en I Wouldn't Lie To You. De eerste gast die bij Fred vanmiddag aanwezig is, is inmiddels gearriveerd uh, in de studio. Dus dadelijk gaan we horen van, uh, van wat, uh, wat hij gaat doen, wat hij uh, nieuwe single uitgebracht of uh, iets.